1 uur. Het NOS-journaal. Ew de Jong. Brandmoerdijk volgens ooggetuigen buiten ontstaan. Mogelijk vandaag kabinetsbesluit over Afghanistan-missie en een opvolger voor Ding Vlof Bips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 Volgens de ooggetuigen had de bedrijfsbrandweer geen schijn van kans... met een lichte materieel om de brand in bedwang te houden. Chemie Park zelf en politie en brandweer willen nog altijd niets zeggen... over de oorzaak van de brand of de plaats waar het allemaal is begonnen. Het veevoer in Duitsland was al veel langer besmet met dioxine dan tot nu toe werd gedacht. Het ministerie van Landbouw maakte vandaag bekend dat er in maart 2010 al vervuiling van vetten bij het bedrijf Arlesund Jens was vastgesteld. Maar het laboratorium dat de metingen deed heeft de resultaten niet gemeld. Correspondent Wouter Meijer. Afgelopen woensdag, eergisteren, is er een inval gedaan bij het bedrijf de justitie om nou eens een keertje echt uit te zoeken wat ze daar zelf al wisten, in plaats van die mensen te, op hun blauwe ogen te geloven. En daaruit blijkt dat ze veel eerder wisten dat ze dioxine verwerkt in het vet, dat zelf hebben getest en er gewoon mee door zijn gegaan. En het hebben verkocht aan heel veel klanten. In Duitsland zijn uit voorzorgen ruim 4700 boerderijen geblokkeerd. Ze mogen geen eieren, kippen of varkens meer leveren totdat vaststaat dat ze niet besmet zijn.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 En dat is denk ik de kern van de vraag waar we nu tegenaan lopen. Maar in geval van nood kan het dus nu ook. Er is geen reden dat van, niets zou ik willen zeggen. En tegelijkertijd is alles opgericht om op een permanente oplossing te zoeken. Eind deze maand komt een commissie erover met een advies. De Britse politie spreekt tegen dat het niveau van terrorisme-dreiging is verhoogd. Britse media hadden gemeld dat vanwege een verhoogde dreiging... meer agenten rond drukke verkeersknooppunten worden ingezet. De opschaling van aanzienlijk naar ernstig... zou gelden voor onder meer vliegvelden en stations in Londen. Maar de politie begrijpt niet waar die berichten vandaan komen. Het alarmniveau staat al een jaar lang voor het hele land op ernstig, zegt de politie. De aandacht voor een terreuraanslag in Groot-Brittannië is de afgelopen maanden toegenomen. Vorige maand nog werden negen mannen aangeklaagd voor het beramen van bomaanslagen. Onze taal heeft een nieuw ezelsbruggetje om alle eurolanden van de EU te kunnen onthouden. Het oude ding Vlof bips voldeed niet meer omdat er vijf nieuwe eurolanden zijn bijgekomen. Het nieuwe ezelsbruggetje luidt: SMS even bondige clips. Een zinnetje waarvan alle letters de beginletters zijn van de 17 EU-landen die de euro als betaalmiddel hebben. Onze taal is zeer tevreden met het resultaat. Het is, een, het is eigenlijk een ezelsbruggetje waar nauwelijks iets op aan te merken is. Hij klopt als ezelsbruggetje. Um, je hoeft er geen leestekens of andere extra dingen in te gebruiken. Dus uh, ja, puur met die 17 letters hebben ze, uh, is er hier iets moois van gemaakt. Op de website van onze taal konden mensen kiezen uit vijf verschillende zinnetjes. SMS en verbondige clips won het met klein verschil van Kobisch SMS pin even geld en SMS ding vlof biceps. Het winnende SMS en verbondige clips is volgens onze taal het minst gekunstelde zinnetje. Het weer vanmiddag bewolkt en regenachtig. De temperatuur loopt uiteen van 3 graden in het noorden tot 10 in Limburg. Ook vanavond en vannacht enkele lichte buien. De temperatuur blijft boven nul. Morgen overdag opnieuw regenachtig. Verder een stevige zuidenwind en maxima tussen 7 en 11 graden. Aan WB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A28, Zwolle richting Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden-Zuid 6 kilometer.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 6 over één, goedemiddag. In dit uur geen lunch en geen stand.nl, maar veel aandacht voor het schaatsen. De EK Allround in Colalbo in Italië. Op het programma staan de 500 meter en later de 5000 meter voor de mannen. En verder hoort u dit uur natuurlijk nieuws dat zich op andere gebieden voordoet. Zo kijken we in Zuid-Limburg, waar smeltwater grote problemen veroorzaakt. Eerst maar eens naar Italië. 500 meter voor mannen, Sebastian Timmerman. Ze zijn al bezig, hè? De derde rit en die zit er bijna op en die gaat gewonnen worden door Roland Sieslak uit Polen in 38.02... En daarmee is hij uh, ietsje langzamer dan Harald Silos was in uh, een van de ritten hiervoor. De led die we ook kennen uit het short track, heeft met 37, 38 de snelste tijd staan na drie ritten. En ik moet eerlijk zeggen dat valt me geen eens heel erg tegen die tijden in uh, Colalbo waar het boven nul is. Het buitenbaantje dus 1, 2 graden boven nul is. Het is zwaar bewolkt. Het is uh, redelijk druk met publiek maar niet zo druk als vier jaar geleden toen het EK hier ook werd verreden. En we gaan nu... Nu in de vierde rit de eerste Italiaan in de baan zien. Zeker, Marco Signini, de Italiaan die in de baan staat thuisrijder. Dus hij rijdt hier voor eigen publiek, hoewel. Dat kun je niet al te hard zeggen, want als we hier naar de overkant kijken van de baan... dan zien we vooral Nederlanders op de tribune zitten. Het is lang niet uitverkocht. Er zouden vooraf aan het toernooi twee, uh, 700 katen verkocht uh, zijn. Nou, er zijn er inmiddels iets meer. Maar goed, we zijn in ieder geval van start gegaan met uh, de Italiaan. Met Signini tegen de Oostenrijker Christian Piesler. Dan kijken we naar de openingstijd. beste opening is hier voor Marco Signini. Hij rijdt daarmee de tweede opening van vandaag. Maar we zitten nog vroeg in het toernooi. 10.81 is zijn openingstijd. En dan moet hij naar de buitenbaan kruisen. En dan aan de laatste bocht beginnen voordat ze hier langskomen voor ons commentaarhok. En dan in de richting gaan van de finish. Cignini nou, loopt een hele ruime buitenbocht hier op dat natuurijs, kun je wel zeggen. Van Colalbo. En daar komt hij met de finish-tijd. Het is de derde tijd tot nu toe. 38-45. Piesler, die rijdt 39-36. In ieder geval ook nog onder de 40. Want de tijden, Sebastiaan, ze vallen niet tegen. Nee, helemaal niet. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de tijd van Silos. Die dus nog steeds bovenaan staat. Met die 37-38. Dan zit hij maar zo'n drie tiende van een seconde boven zijn persoonlijk record. Dus zo extreem is het niet. Als het maar droog blijft, ook voorlopig dat elke schaatser. met gelijke omstandigheden dan zijn concurrenten kan rijden, dat is eigenlijk het belangrijkste. En het is nog altijd droog, ondanks het feit... dat er toch wel vanaf half één zo'n beetje wat neerslag werd verwacht. En, maar die neerslag is voorlopig gelukkig uitgebleven. Geen regen, geen sneeuw, het is gewoon droog... als we verder gaan met de vijfde rit van de vijftien ritten in totaal. Met de noor hendrik Christiansen in de baan. Vierde deelname voor hem aan het Europees kampioenschap. En een debutant uit België, Bart Swings... schaatst eigenlijk nog maar heel kort is overgekomen vanuit het inline skaten, 19 jaar jong. En deed het goed al in zijn eerste weken eigenlijk als schaatser. In ieder geval goed genoeg om gelijk mee te mogen doen aan het Europees kampioenschap. Want daarvoor moest je een tijdrijden op de 5 kilometer binnen de 6 minuten en 50 seconden. En daar deed hij meer dan ruim schoots aan. Christiansen op deze 500 meter wel de betere van de twee. Dat zie je ook meteen in de eerste 100 meter. En met 10.67 heeft deze Noor lange afstandspecialist vooral... Eigenlijk wel de snelste tijd ook neergezet op die 100 meter tot nu toe. Duikt nu de buitenbocht in. Houdt de voorsprong op de echte Belgische Bart in stand. Komt nu het rechte eind opgereden met een meter of 7-8 voor. En dan gaat Christiansen ook deze rit winnen. Maar de 37-38 zit er bij lange na niet in die tijd van Silos. Die blijft staan. Christiansen geeft te veel toe in de volle ronde. Hij rijdt de derde tijd. En Bart Swings met 38-96. Voorlopig de zesde tijd. En Christiansen, die schudt het hoofd, is absoluut niet tevreden met zijn tijd. En Bart Swings dus 38-96. Dat is in ieder geval voor hem een persoonlijk record. Maar ja, als je nog maar net rijdt... Ja, het was te zien dat hij... Die uh, nog maar net op schaatsen staat acht weken geleden dus uh, voor het eerst uh, op het ijs. En toen maar zijn debuut gemaakt als schaatser nadat hij zo goed in de inlineskaten was. Maar je zag het op de laatste 100 meter dat hij een enorme mispeer maakte. Want anders had hij toch nog sneller gereden. Nu gaan we kijken naar uh, toch wel een uh, interessant duel. Een duel tussen uh, Alexis Contin, de Fransman en de zweet Friberg. Friberg is misschien niet al te interessant. Maar Quentin, ja daar wordt toch wel links en rechts van gezegd. Wie weet wat hij zou moeten kunnen gaan doen op dit. Europese kampioenschap. Wie weet, misschien kan hij wel eens een keer hele bijzondere dingen laten zien. Zijn persoonlijk record op de 500 meter is 36,79. Daar zal hij ook niet aankomen natuurlijk. Want het toernooi wordt buiten gereden. Het is droog. Het is een beetje, ja, beetje heijig, een beetje mistig. Je ziet de dolomieten hier om deze baan heen. Zie je niet, want ze zijn bedekt met een dikke laag mist. Maar gelukkig is het hier prima uit te houden. Is het hier prima te zien. Ze zijn goed weg. Contain die dan meteen in in die slag komt en dan katachtig probeert de eerste 100 meter heel snel af te leggen. We kijken naar zijn 100 meter tijd. De beste 100 meter tijd is trouwens voor Friberg, niet voor Conté. Friberg rijdt 10.48, Conté 10.68. En dan moet Conté binnendoor kruisen en zorgen dat hij Friberg voorblijft. blijft. Friberg die loopt de laatste binnenbocht, Conté moet buiten om. En dan moet hij daar versnellen in die buitenbocht. Dat doet hij ook. Hij blijft Friberg, nou in ieder geval wel bij, maar Friberg heeft toch een lichte voorsprong op Conté. Nu gaan ze af op de finish. Het is Contain die net de meeste inhoud lijkt te hebben. Nee hoor, ze eindigen ja, bijna exact hetzelfde. Het is toch Contain. Nee, ze eindigen exact hetzelfde. Contain heeft alleen een snelle rondje met 27 blank. Allebei 37, 76. Allebei de tweede tijd tot nu toe. Die tijd van die... Let, uh, Harald Silovs die blijft gewoon staan. De man die dus en aan shorttrekken doet en aan lange baan Volgende week uh, in Ereveen te zien is bij het Europees kampioenschap. Shorttrek traint bij uh, Jeroen Otter trouwens. En uh, dus nog altijd bij de Nederlandse ploeg ook. En even het uitstapje gemaakt naar dit uh, Europees kampioenschap. En nog altijd dus vier bovenaan op die 500 meter. Maar komt nog een aantal ritten. We zijn nu toe aan rit nummer 7 van de 15 in totaal. Dadelijk in de negende rit trouwens. De eerste Nederlander in de baan, Rens Rotterveel. Nu weer een Italiaan in de baan. Luca Stefani, die voor de tweede keer meedoet aan het Europese kampioenschap. De eerste keer was in 2008. Toen waren we in Colonna in Rusland te gast. En toen haalde hij daar niet de 10 kilometer Nico Raas aan. En voor hem is het ook de tweede deelname voor de Fin. Hij was er vorig jaar bij... En toen haalde hij ook niet de afsluitende 10 kilometer bij dat toernooi in Hamar. Vinnen over het algemeen meer geïnteresseerd in het sprinten dan in het allrounden. Maar deze razanen is daar dus een uitzondering op. Ze zijn in één keer een goed weg. Ietsje betere start voor de vin kunnen wij mooi zien vanuit onze positie bijna op de startlijn van die 500 meter en aan het einde van die eerste 100 meter is Stefani in ieder geval goed genoeg teruggekomen, want hij opent in 10.48 en dat is de snelste opening tot nu toe. Op de kruising heeft hij ook de vin bijna al te pakken, kan hem als het ware al bijna aantikken, rijdt vrij hoog trouwens die Luca Stefani en dan is hij op weg naar de tweede bocht, komt hij nu ruim onderdoor. Gaat hij hier de meters pakken ten opzichte van zijn tegenstander. En als hij dat goede rondje vol kan houden... dan moet hij 37, 38 en wellicht ook in zitten. Hier komt de tijd van Luca Stefani. Net niet, ook hij geeft in de volle ronde toch iets te veel toe. 37, 79, dat is de vierde tijd voor hem. En Razanen rijdt de negende tijd. En dus staat Silos nog altijd bovenaan. Conte op de tweede plaats en Friberg op de derde plaats. De ene Italiaan gaat, de andere Italiaan komt in de baan. En dat is niet de minste. Nee, dat is zeker niet de minste. Het is de Olympisch kampioen... van Turijn en Rico Fabris, de Europees kampioen trouwens van 2006... En dat blijft natuurlijk een mooi verhaal, want 2007, het jaar nadat hij Europees kampioen werd... toen begon de heerschappij van Sven Kramer, die vier jaar achter elkaar die Europese titel pakte. En de eerste keer dat hij dat deed, inderdaad, was hier in Colalbo op het buiteneis in de Italiaanse Dolomieten. En Rico Fabris, daar hebben we het natuurlijk over. Dat was de Europees kampioen van 2006. En hij rijdt tegen Tobias Schneider, de Duitser. persoonlijk record van Fabris, 35.99 Schneider, een langzamer persoonlijk record... Met 36.94 En Fabris, daar zit er ook nog een Nederlands tintje aan. Want hij wordt getraind door Johnny Romme. Die hier rondloopt in een uh, pak van de Italiaanse bond. En uh, ziet dat zijn pupil nu meteen gestart is. En goed weg is uit uh, die start. En dan maar eens kijken naar de opening. Naar de eerste 100 meter van Fabris. Fabris, matig 1058. Derde openingstijd. Schneider die uh, rijdt 1061 weer net iets langzamer. Op Schneider hoeven we niet al te veel te letten. Fabris die wil natuurlijk dolgraag de Europese titel gaan overnemen weer van Sven Kramer. Die vakante Europese titel, waarom die gaat strijden? Ongetwijfeld met uh, Skobref, met uh, Bukko, waarschijnlijk. En wie weet misschien ook wel met uh, Wouter Oldeheuvel. Hier komt Fabrice op de finish af, met voorsprong op Schneider. Zijn tijd, de snelste tijd tot nu toe, maar niet echt razendsnel. 37-24 met een slotrondje van 26-6. En Schneider die rijdt de vijfde tijd, 37-78. Fabrice dus op één. Even kijken naar zijn uh, gela laatste trek, zijn gezichtsuitdrukking. Ja, dat blijft eigenlijk heel erg neutraal. Kap af, bril in het haar, die fel gele bril. En dan uh, uitrusten van de 500 meter. Hij heeft last gehad van zijn uh, rug. Hij is ook ziek geweest, zo rond de kerstdagen. Dus Johnny Romme, die zei gisteren ook... het is eigenlijk een beetje moeilijk in te schatten... hoe het gaat met Fabrice. 37, 23, tijd uh, ietsje gecorrigeerd. Dus de snelste tijd voor hem. En we gaan de eerste Nederlander in de baan krijgen... in deze negende rit Rens-Rotteveel. De 21-jarige man uit de Hofmeijerploeg van Jan van Veen. Vorige week een prima Nederlands kampioenschap gereden. Ruim een week geleden, want hij reed vier persoonlijke records. En werd uiteindelijk vierde op dat Nederlands kampioenschap. Goed genoeg voor zijn tweede Europees kampioenschap. Vorig jaar was hij er ook bij in Hamar. Toen werd hij achtste... Ik vind het moeilijk in te schatten eigenlijk waar we Rens-Rotterveel internationaal zo mogen plaatsen. Hij is in ieder geval goed weg op de 500 meter tegen Milan Sablik. Het veel jongere broertje van. Je ziet het ook in de slag van de Tsjech dat hij daar familie van is van Sablikova. En Rotterveel opent goed. 10'31 om 10'52 voor Sablik die onderdoor komt in de binnenbocht. En dan heeft Rotterveel een mooi richtpunt op de kruising. Veel meer snelheid op dit moment bij de Nederlander die de armen gewoon loshoudt Zoals het hoort op een sprintafstand. Waar Sablik de linkerarm op de rug heeft. Daar komt hij al onderdoor. Rens veel in de binnenbocht. Prima. Heeft hij het gat al geslagen? En nu die laatste 100 meter het tempo er goed inhouden. Viel heel even stil bij het uitversnellen van de bocht. En die 37er zit er zitten wel in. Laag 37er, 37-37 is zijn tijd. En daarmee geeft hij 1400 honderdste van een seconde toe op Enrico Fabris. Dan kijken we ook even naar zijn reactie. Ook dat eigenlijk heel neutraal. Want het is natuurlijk vrij moeilijk inschatten wat die tijden waard zijn. Dat kun je eigenlijk pas doen als je dadelijk al die 15 ritten gehad hebt. Maar ik denk... Ik denk dat het, uh, deze uh, Rotteveel met 37, 37 genees zo heel erg ontevreden mag zijn. Ook hij zo'n 14e boven zijn persoonlijk record. En mooi om te horen op het moment dat Rotteveel in de baan was. Dat dan dat publiek zich uh, meteen laat gelden. Veel Nederlanders dus daar vooral aan de overkant op die lange tribune. Daar aan de overzijde. We krijgen weer twee man uh, in de baan. We gaan kijken naar Sverre Lunde Pedersen de Noor tegen Robert Leeman. Mannen die allebei niet echt een verschrikkelijk snelle 500 meter in de benen hebben. We ...toch hebben over snelle 500 meters. Uh, op deze baan hier in Kolalbo uh, ...kan hard geschaatst worden... ...want het uh, wereldrecord door ...het wereldrecord in de openlucht... ...staat uh, op deze baan... ...is gereden door Jeremy Waterspoon... ...met 34,89. omstandigheden zijn vandaag... ...stukken minder dan toen in uh, 2004. Vandaar uh, dat die tijden niet benaderd gaan worden. Goede opening van uh, Pedersen trouwens. loende Pedersen. 10,27. Leeman 10,34. Snelste opening van Pedersen. Snelste opening van de dag tot nu toe. Maar dan moet hij wel... Doortrekken daar in de buitenbocht. En dan lijkt het erop dat zijn tegenstander in ieder geval in de buurt gaat komen. Leeman die komt ernaast. En dan wordt het toch nog een heel aardig duel daar op die laatste 100 meter. Nee, het is inderdaad de Noor die als eerste finish en ook gewoon de snelste tijd tot nu toe rijdt. Hij verbetert de tijd van Fabrice. 37-17 is zijn tijd, zijn snelle tijd tot nu toe. 37-28 is de tijd van die Duitse van Leeman die daarmee voorlopig op de derde plaats staat. 600 is Peter. Pedersen sneller dan Enrico Fabris. Betekent dus dat we voorlopig een nieuwe leider hebben. En een persoonlijk record. En een persoonlijk record natuurlijk. Voor, en dat is knap hier op dit ja, ijs. Voor Sverre Loende Pedersen, dat jonge talent uit Noorwegen. 18 jaar is die pas. En de zoon van de Noorse bondscoach, Jarle Pedersen... En hij had zijn persoonlijk record staan op 37-23 uit maart van 2010 in Moskou. En nu dus 37-17. Dus zo slecht zijn de omstandigheden op dit moment helemaal niet. Met dat uh, lage drukgebied in Kolobo de lucht nog steeds bewolkt. En de temperaturen net iets boven het vriespunt. Die jonge Noor dus aan de leiding. Fabrice verbannen naar de tweede plaats. Op 600ste, dus 16e straks op de vijf kilometer. Rens Rotteveel vierde voorlopig. Nu een uh, Rus, Pavel Beinov, een uh, debutant... Eigenlijk een debutant uh, uh, überhaupt internationaal in dit seizoen. En Zbigniew Brodka uit uh, Polen. Heeft al wel uh, Europese ervaring bij een Europees kampioenschap. Hij was er vorig jaar in Hamar bij. En die Brodka die opent in 1041. Ietsje langzamer dan die Beinov. Dat is een grote, sterke beer, zegt die Rus. Die daar voorsprong heeft genomen in uh, de binnenbaan. Tempo A. De goede winnaar op de kruising. Het verschil blijft nagenoeg gelijk. Het verschil naar uh, Brodka toe. Die heeft nu het voordeel van de binnenbocht. En daar gaat hij een hoop van dat verschil goed maken. Maken, want ze komen nagenoeg zij aan zij uit uh, die laatste bocht. En dan is het een sprintje naar de finish toe. Is het dan toch de rust Beinov of Brodka? Moeilijk te zien, het is Beinov. In 36-96. de eerste binnen de 37 seconden. En daarmee is hij dus ietsje sneller dan Pedersen. Wat heet ietsje, twee tiende. Dat is toch best veel op zo'n 500 meter. En Brodka, opgejut door Beinov, 37 0, 5, Zet daarmee de tweede tijd neer. En uh, volgens mij is ook dit weer een uh, persoonlijk record in deze wedstrijd. Dus de tijden vallen absoluut niet tegen, want Bajenhof had staan 37-29 inderdaad. En die verbetert die tijd dus nu tot 36-96. Maar de echt snelle tijden inderdaad zullen niet gereden gaan worden. Maar ja, dat is ook logisch, want we zijn bezig met een allround toernooi en niet met een sprint toernooi. Het is nog steeds uh, bewolkt hier. Het ziet er allemaal een beetje ja, bedrukt uit, dat wel. Maar uh, we gaan nu kijken naar een Nederlander die hopelijk uh, een glimlach op ons gezicht uh, gaat toveren. Het is de man van wie we het uh, waarschijnlijk zullen moeten hebben als het gaat om uh, dit Europees kampioenschap. Allround. Wouter Oldeheuvel, de Nederlandse kampioen. Vorig jaar was hij dat ook al. Hij heeft vorig jaar natuurlijk zijn seizoen verknald zien worden door die knieblessure. Waardoor hij ook de Olympische Spelen ja, miste. En wat dat betreft gaat het, ging het niet goed met Wouter Oldeheuvel. Maar dit seizoen is hij er weer helemaal. Hij is nu van start gegaan voor zijn 500 meter. Hij moet het niet van die 500 meter hebben. Maar aan Ericsson, zijn tegenstander. Als hij zich daar een beetje aan optrekt, dan is het een goede zaak. Want Eriksson heeft een beduidend sneller persoonlijk record dan Wouter Oldeheuvel. Oldeheuvel Olde Heuvel gaat voorlopig goed mee, hoor. Komt de buitenbocht uit en kan dan een beetje in het zocht van Eriksson meegaan. Op dat lange end aan de overkant. En moet dan in de binnenbocht proberen langs zij te komen. Om daar de zweet in ieder geval te gaan passeren. Dat doet hij niet, hoor. De zweet gaat de snelste tijd in ieder geval rijden van deze twee. De zweet gaat als winnaar van deze race over de finish in 36-97. De tweede tijd tot nu toe. Wouter Oldeheuvel 37-12. Voorlopig de vierde tijd. Ik denk dat hij toch niet echt ontevreden daarmee zal zijn, Wouter Oldeuvel. Want het is in ieder geval een degelijke 500 meter. En het zit uh, dicht bij elkaar. Uh, als je kijkt naar de top van dat uh, klassement... Beinoff, dus bovenaan. Eriksson op 200ste tweede. Straks 2 op de 5 kilometer. Maar daar gaat hij uh, veel tijd op verliezen. Want Eriksson is geen lange afstandsspecialist. Brotka derde. En dan staat Oldeuvel daar netjes op de vierde plaats achter. Dus de basis uh, voor dit toernooi... heeft hij uh, zeker wel aardig gelegd. En hij is sneller dan Fabris. Ja, precies. Hij is sneller dan Fabris. Want als je kijkt... Uh, naar dat verschil, dan is dat 1100ste van een seconde. En dat moet je dus keer 10 doen. Nou, dat is een lekker verschil hoor. Om dat te hebben zo aan het begin van het toernooi: 1,1 seconde. Koen Verwij nu in de baan. De volgende Nederlander, dus de derde alweer. Tegen Homar Buku de Noor die. Altijd achter Sven Kramer eindigde de laatste seizoenen. Tweede, tweede en vorig seizoen in Hamar ging hij onderuit op de 500 meter. En blesseerde die zijn schouder. Koeverwij in de binnenbaan. Goed gestart tegen Bukkou in de buitenbaan. Katachtig, Koen Koeverwij is hier onderweg. Bukkou komt ietsje trager op gang voor het zicht. Maar snelheid heeft hij wel hoor. Het is de enige van de groep allrounders die dit seizoen de 35 er neerzetten. En de opening is gewoon een sprintersopening. 10-0-5. Want er zijn genoeg sprinters die daar tevreden mee zouden zijn. En hij heeft Verwij ook voor zich een meter of nou 8-9. Meer is het niet. Op de kruising. Verwij naar buiten toe. En Bukku naar de binnenbaan. Daar komt de noor Armpje alvast los. Moet ietsje inhouden om niet die bocht uit te waaien. En dan heeft Verwij gewoon in de buitenbaan de voorsprong gehouden op Hoa Bukku. Mooie strijd de laatste meters. Ik denk dat Verwij het gewoon gaat redden. Jazeker. In 36-57. Uitstekende tijd voor Koen Verwij. 36-65 is de tijd van Hoa Bukku. En daarmee slaat Verwij nu een gat van uh, 18. Dus straks op de 5 kilometer naar Bukkou toe. Tuurlijk, Bukkou is sneller dan Oldeuvel en sneller dan Fabriz, Dus die zal hier verder wel tevreden mee zijn. Maar hij krijgt toch een tikkie, want hij wordt verslagen dus door Koen Verwij. Die jonge Nederlander, ook de wereldkampioen junioren van de laatste twee seizoenen. En zo staat Verwij bovenaan, Bukkou tweede en die bijna of derde... als we nog twee ritten hebben te rijden. Ja, Bukkou is in ieder geval verder dan vorig jaar. Want toen viel hij op de 500 meter tijdens het EK. Er was een hele toernooi meteen naar de vaantjes. En kon Sven Kramer op zijn hier naar die Europees titel gaan rijden. Bukku doet in ieder geval nog vol mee. Maar het is wel mooi dat Verwij even zijn tanden laat zien. Nu zien we de man die ook heel graag zijn tanden laat zien. Ivan Skobrev, de Rus. Die toch door veel mensen wordt getipt als de grote favoriet voor dit uh, Europees kampioenschap. Maar het is wel een... Ja, zuurpiet. Het is een klager. Hij vindt het maar niks. Het rijden op buitenijs. Hij vindt het maar niks bij de Russische bond. Waar de aandacht een beetje verdeeld is. Hij uh, ja, is, toch, zit toch niet helemaal lekker in zijn vel. Maar hier moet hij het dan gaan waarmaken. In de rit tegen Vitaly Michailov. De Wit-Rus. De opening is voor Skobrev. Tweede opening van vandaag. Team 14. Michailov team 42. En dan kijken we naar Michailov. Die in de binnenbocht in ieder geval met voorsprong eruit komt. Maar dan rijdt Skobrev nu al naar de rug van die uh, wit Rus uh, toe. En dan pakt Ziet hij ziet hem al zo'n beetje bij het ingaan van de laatste bocht. Daar komt Skobrev mooi door de binnenbocht te lopen. Hoewel hij laat toch een beetje ruimte daar. Maar daar slaat hij wel toe op dat laatste rechte end. Kijk of hij de inhoud heeft om het af te maken. En dat heeft hij niet hoor. Hij rijdt langzamer dan Koen voorbij. Hij rijdt langzamer dan Bukko, Want hij rijdt de derde tijd met 36-67. Michailov die rijdt de dertiende tijd. Dat is een, nou ja, maar gewoon een normale tijd voor Michailov. 37-43. Maar ook Skobrev krijgt dus klop. Van voorbij. En die staat nog steeds vier bovenaan. Met die 36-56. Ook zijn tijd ietsje gecorrigeerd. Die komt deze kant weer een beetje opgereden. Deze kant is bij de start 500 meter naar het bankje toe. Koen Verweij heeft eventjes uitgereden en gaat daar nu plaatsnemen op dat bankje. En als hij dan voor zich kijkt, ziet hij de laatste man in een oranje pak klaarstaan. Het oranje met blauw, met groen. De kleuren van de nieuwe bondsponsor tegenwoordig. Jan Blokhuizen in de baan, kortom, voor de laatste rit op deze 500 meter. Tegen een specialist op de 500 meter, Konrad Nitzwitski. Won al twee keer in het verleden 500 meter bij een EK allround. En dan geeft hij daarna weer altijd veel tijd toe op de 5 kilometer. Ze staan prima stil, goed vertrokken. Blokhuizen dus tegen Dietzwitski. Die het is kortom voor hem een ideale tegenstander om te hebben op deze 500 meter. En de start van Blokhuizen is goed, gaat goed mee met Dietzwitski. Die 97 voor de pol, 10-11. Goede opening ook voor Jan Blokhuizen. Die eigenlijk ook zijn carrière begonnen is als sprinter bij de jeugdrijders. Daarna pas zich heeft toegelegd op het allrounder. Nu wel, ja, niet ziet... Want... Dat hij rijdt voor hem, maar dat uh, Nietzwietski erbij komt. De Pol heeft ook de binnenbocht, komt halverwege de bocht onderdoor. Maar Blokhuizen loopt ook een aardige buitenbocht. Maar het verschil is wel daar, hoor. Een aantal meter in het voordeel van Nietzwietski, die de rit gaat winnen. En misschien ook de 500 meter. Ja, inderdaad. Nou, hij doet het weer. 36.05. Maar Blokhuizen, 36.33, ook gewoon sneller dan van wij en de rest. En daarmee wordt Blokhuizen dus netjes tweede. En was dit een uh, mooie rit op de 500 meter... En gaat het duimpje ook naar achteren van Nietzwietski naar Jan Blokhuizen toe. Ja, het zijn uh, rijders die elkaar goed kennen. Want niet die traint ook mee bij uh, de TVM-ploeg. En daarom ook de high five van Gerard Kemkes voor beide heren. Want de Pool wint de 500 meter in 36-04. Jan Blokhuizen wordt tweede in 36-33. En Koen Verwij eindigt op de derde plaats in 36-56. Daarachter Bukku, daarachter Ivan Skobrev en Wouter Holdeuvel zien we dan terug op de negende plaats in het algemeen klassement. Rens Rottenveel dertiende... En en als we dan gelijk even kort het klassement voor de 5 kilometer erbij pakken... dan gaat niet dus aan de leiding. Maar heeft Blokhuizen eigenlijk de beste papieren op 2,9 seconden van de pol. En een behoorlijk verschil al van uh, meer dan 2 seconden naar Koen Verweij toe. 2,3 seconden namelijk heeft Blokhuizen straks op de 5 kilometer al voorsprong op Koen Verweij. This heart for me It's Sam Cooker de 60s met Cupid. Het is half twee. We gaan naar verkeersinformatie, Jolande van der Velde van de ABB. Er staan files op de A2, Den Denbos richting Amsterdam. Tussen knopend Oude Rijn en Maarsen 3 kilometer. Vanwege spoedreparaties, daar de rechterrijstok ligt. Op de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Harmen en Woerden 2 kilometer. A27, Utrecht-Breda. Tussen Oosterhout Zuid en Breda 2. En op de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 3 kilometer. Geen lunch vanmiddag van de NCV of stand.nl... in verband met de EK-afstanden allround uh, in Colalbo. Um, we hebben net de 500 meter gezien. Uh, Sebastiaan Timmerman, we praten even na over die 500 meter. Dat ging niet slecht voor de Nederlanders. Nee, zeker weten niet. Want uh, Jan Blokhuizen eindigde heel netjes op uh, de tweede plaats. Uh, net achter dus Konrad Nitswitski... Maar dat is echt een, ja, een goede sprinter altijd op die, die korte afstanden bij zo'n Europese kampioenschap. En dan levert hij weer tijd in op de vijf kilometer die wij dus vanmiddag al gaan rijden. Dan moet ik wel zeggen, kijk ook even naar het middenterrein. Want we kregen ook wel een melding dat er een blokje zou zijn gezien. Die uh, misschien weggetrapt of weggetikt zou zijn met zijn hand uh, door Jan Blokhuizen. Maar als ik kijk naar de scheidsrechter zie ik voorlopig nog geen uh, rare bewegingen. Dus uh, laten we er voorlopig maar even uit van uitgaan Dat die uh, stand zo blijft zoals die is Blokhuizen dus gewoon op de tweede plaats. En als je dan kijkt wat Blokhuizen toch een echte allrounder. Al pakt op uh, de favorieten voor dit toernooi, op Koen bijvoorbeeld. Dan pakt hij daar al 2,3 seconden op. 3,2 seconden straks op de 5 kilometer is de voorsprong van Blokhuizen op uh, de Noor-Roba-Bukku. En Skobref staat al op 3,4 seconden. En Wouter Oldeheuvel, vorige week de Nederlands kampioen uh, geworden op het uh, allrounder... staat al 6,9 seconden achter Jan Blokhuizen. Dus kortom, deze Jan Blokhuizen die het uh, NK reed uh, niet helemaal fit reed... omdat hij uh, uh, uh, ziek was geweest, die is toch gedaan goed van hersteld. En eerder deze week zei hij ook bij de persconferentie... ik zie mijzelf gewoon als favoriet voor de Europese titel. Nou, hij maakt dat in ieder geval op deze 500 meter goed waar. Met die tweede plaats dus. Kroeven wij daarachter op de derde plaats? En de grote verliezer is eigenlijk Enrico Fabris voorloper. Hij komt niet verder dan de elfde positie. Gaf toch ook al wel aan dat hij dus ziek was geweest. Dat hij last had van zijn rug. Maar staat dus al op negen seconden achterstand van Jans Blokhuizen. Net nog voor de vierde Nederlander. Laten we die ook niet vergeten, Rens Rotteveel. Omstandigheden verder gelukkig goed gebleven. Uh, hier in Colalbo. Iedereen heeft onder gelijkwaardige omstandigheden gereden. Het is ook nog steeds droog. En de die vielen dus absoluut niet tegen. We hebben wat persoonlijke records gezien. Dus dat zag er allemaal goed uit. De baan gaat nu verzorgd worden. En dan gaan we over een klein half uurtje verder met de tweede afstand... van dit onrouwtoernooi bij de mannen met de 5 kilometer. Sebastian Timmerman daar samen met Gio in Colalbo. We gaan het andere nieuws bekijken van vandaag. De enorme brand bij chemiepak in Moerdijk is volgens ooggetuigen buiten ontstaan. Werknemers van ChemiePak doen hun verhaal in dagblad B en De Stem. Ze waren binnen aan het werk en ze werden gewaarschuwd... om zo snel mogelijk het terrein te verlaten. En buiten gekomen zagen ze dat de brand was uitgebroken... op de plaats waar tankauto's worden gevuld en gelost. Volgens de ooggetuigen had de bedrijfsbrandweer geen schijn van kans... met zijn lichte materieel om de brand in bedwang te houden. ChemiePak zelf en de politie en de brandweer... willen nog altijd niks zeggen over de oorzaak van de brand... of over de plaats waar dat nou allemaal is begonnen. De AWB is verbijsterd over het besluit van staatssecretaris Atma om geen nachtvluchten met traumahelikopters in Amsterdam en Groningen toe te staan. De staatssecretaris heeft besloten dat het te gevaarlijk is uh, om ze in het donker te laten vliegen. De AWB is verantwoordelijk voor de traumahelikopters, een teleurgestelde awb directeur Guido van Woerkom.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 Te gevaarlijk dus, volgens staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu. Maar toch wil Atsma wel kijken of hij de regelgeving voor nachtvliegen kan versoepelen. Je moet niet het ene risico uh, willen verhelpen door een ander risico op te roepen. En dat is denk ik de kern van de vraag waar we nu tegenaan lopen. Maar in geval van nood kan het dus nu ook. Er is geen reden dat paniek zou ik willen zeggen. En tegelijkertijd is alles opgericht om op een permanente oplossing te zoeken. En over die oplossing horen we over een paar weken meer. Want dan komt de onderzoekscommissie met conclusies over dat onderzoek. In de woning in Kerkrade is voor de derde keer in een maand tijd... een grote hoeveelheid wapens gevonden in diezelfde woning. Een paar weken geleden stuitte de politie al op honderden wapens. En bij een nieuwe inval gisteren vonden agenten weer 70 wapens... van zwaar kaliber. Volgens de politie lagen die wapens op ongebruikelijke plaatsen. Om ze te vinden zijn de muren en de vloeren opengebroken... en de tuin is omgespit. En in totaal zijn er nu 400 wapens gevonden in de woning. Het echtpaar dat er woont in Kerkrade zit al sinds de eerste inval vast en hun dochter van 14 is ergens anders ondergebracht. Dan het dioxineschandaal in Duitsland. Er zijn nu al 4700 Duitse boerderijen gesloten vanwege die kwestie. En nu blijkt dat al in maart vorig jaar duidelijk was dat veevoer van tenminste één bedrijf was besmet met dioxine. Wouter Meijer in Berlijn legt uit waarom dat bedrijf dat schandaal zo lang uit de aandacht kon houden.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 Nederlandse ondernemers die een boete krijgen van de NMA... mogen die boete niet aftrekken van hun winst. Volgens de, Hoge boete, volgens de Hoge Raad is de boete een straf. En geen onkostenpost die kan worden opgevoerd... om minder inkomstenbelasting te kunnen betalen. De Nederlandse mededingingsautoriteit legt boetes op... als bedrijven een kartel vormen... en als ze zich schuldig maken aan verboden prijsafspraken. Wateroverlast in Zuid-Limburg. Er is een beleidsteam gevormd in verband met het snel stijgende water in de Maas. Oorzaak is de grote hoeveelheid smeltwater en regenwater. Verslaggever Karin Alberts zag dat de Maas bij Itteren... inderdaad een stuk breder is dan normaal. En ze vroeg Jan Schreijen, voorzitter van het waterschap Roer en Overmaas... hoe snel het pijl stijgt. Er is inderdaad, sprake van een zeer snelle stijging. Wij hadden vannacht rond een uur of 2400 was het nog, zeg maar, 1000 kub. En het is ineens naar 1500 kub gegaan. En de verwachting is dat het de komende uren naar 1900 kub per seconde gaat. En wat betekent dat dan voor dit gebied? Dat betekent voor dit gebied dat we het allemaal beheersbaar hebben, zullen we maar zeggen. Wij zijn wel de draaiboeken gestart voor de hoogwaterbestrijding. Maar dat heeft ermee te maken dat bij... In die draaiboeken je sommige werken nu nog kunt doen als het water nog relatief laag staat, wat je straks niet kunt doen. Voor uh, de omgeving zou ik zeggen, als het onder de 2500 kub blijft, hebben we überhaupt, dan hebben we alles... Goed in de hand. Want die mensen die daar hun tuintje hebben achter u... die hoeven dan niet bang te zijn dat het water hun tuin binnenkomt. Nee, we hebben natuurlijk hier in 1993 en 1995 grote wateroverlast gehad. Die dorpen die helemaal onder water kwamen staan. Daar zijn toen vele werkzaamheden verricht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 Maar toch zijn er wel plekken waar het onder water stond. Hè? Valkenburg, Vaals, Nuts. Daar was gisteren echt het een en ander overstroomd. Dan praat u niet over de Maas. Mm -hmm. Dat is de grote man. De Geul stroomt even verderop, vanaf deze plek in de Maas. Wat wij zien is dat met name de Geul, dat is het zuidoostelijk stuk van Zuid-Limburg, dat daar ook heel veel sneeuwwater, uh, smeltwater uh, is, en dat leidt op druk op de regionale beeksystemen en, en bijvoorbeeld de geul zelf, die uh, aan het topje zit. En wat je dan ziet is dat, en dat mag ook, dat er weilanden inunderen... en dat daar waar wij denken, uh, waar mogelijk bewoners overlast krijgen... dat er op enkele plekken voorzien wordt dat we nu zandzakken gaan leggen. Maar voor sommigen was het al een beetje laat, begreep ik. Die hadden al ondergelopen uh, kelders en tuinen. Ja, maar dan zit u op een ander probleem. dan. Dat is het moeilijke altijd. Met de riolering. Dan heb je meer met de gemeente. En wat is daar nu het probleem? Je hebt nog voor een deel ijs liggen, waardoor ook smeltwater niet weg kan. Uh, dat kan niet de riolering in. En dat leidt er dan op. Water zoekt zijn weg. Dat het als het ware dan in de kelders terecht komt. Maar dat is een ander probleem dan we vanuit het regionale waterbeheer tackelen. Dan moeten de gemeentebesturen aan de bak. De laatste plaat die we hoorden van uh, Amy Stewart. Misschien is ze nog met bed iets bezig, ik weet het niet. Mark Ronson uh, nam haar aan het handje en ze zongen. Ze deden Valerie. U luistert naar de NOS op Radio 1. Het is kwart voor twee. Op het spoortraject tussen Woerden en Bodegraven... hebben dieven 80 meter koperdraad weggehaald. Die sloegen op de vlucht toen ze monteurs zagen... die een storingsmelding hadden gekregen. En ondanks een zoekactie met agenten, een speurhond en ook nog een helikopter... zijn de daders nog altijd spoorloos.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 Dan uh, even weer naar Colalbo. Naar het schaatsen Europees kampioenschap allround. Is goed begonnen voor de Nederlanders. En vooral voor Jan Blokhuizen. Die eindigde achter de pol niet ja, ja, Als tweede op de 500 meter. En Bert Maaldering sprak met Blokhuizen. 36, 33 en tweede. Dat moet je jou toch ook verbazen. Nou goed, verbaas me niet echt. Het was wel gewoon een hele mooie staf van het seizoen. Ik wist gewoon dat het erin zat. En uh, op het NK had ik gewoon niet echt goede reizen. was ik denk ik nog niet helemaal scherp. En nu uh, bewijzen gewoon uh, dat dit de 500 meter zijn waarmee ik zo'n toernooi kan beginnen. Ja, dus je jou niet? Nou, ik wist gewoon dat, ik, ik weet gewoon dat ik het kan. En uh, het is wel heel lekker dat het nu uitkomt hoor. Ik moest wel zeggen dat ik heel blij was dat ik de tijd zag. Maar ja, het is gewoon wat het kan, dus het is gewoon goed. Maar het is buiten, het is anders, het is gek. Ja, maar vanochtend uh, reed we in, toen uh, miste het wat. Het was gigantisch uh, stroef en zacht ijs. Dus toen dacht ik wel, ja ah, shit, weet je, dat is uh, niet echt uh, kampioenschap ijs. Maar nu, uh, ja, het staat er uh, amper wind. Het is droog en uh, gewoon, uh, gewoon goed ijs. Maar dat klinkt als goede en perfecte omstandigheden. Is dat dan ook zo? Ja, ik denk dat hier gewoon hard op, op gerekend wordt. Het bewijst ook wel. Dat betekent nu ook meteen dat je naar het klassement kunt kijken. Want uh, ja, de vijf kilometer beheers jij natuurlijk ook. Ja, zeker. Nu gaan we gewoon uh, lekker focussen naar de vijf kilometer toe. En, uh, alvast uh, super de tweede dag ingaan. Wat kun je erin mengen, denk je? Want wij Nederlanders denken dan Kramers. Die bij dat zo onderheuvel worden. Maar ja. Ja, ik uh, zoals ik nu voor sta, sta ik tweede. En... Uh, ik uh, ga dit kampioenschap ook gewoon voor het podium. En, uh, met zo'n begin uh, moet je ook voor de titel mee kunnen doen, denk ik. kijk je dan ook meteen naar de andere kant. Hè? Dus wat zij rijden en wat de verschillen dan zijn. Ja, tuurlijk. Het uh, zijn best grote verschillen. Koen rijdt ook een, uh, een goede 500 meter. Maar op de rest uh, ja, heb je wel best een gaatje. Dus dat, dat is gewoon mooi. Dat neem je mee uh, op de vijf. En nu gewoon een hele scherpe vijf neerzetten. Je bent wel zelfverzekerd, hè? Want ik dacht van, hier staat een juichende man. Maar je bent heel cool. Ja, goed. Uh, kijk, het zijn 500 meter. Er zijn nog drie afstanden. Dus uh, ik heb nog niks gewonnen. Maar het is een heel mooi begin. Ja, want ze zeggen altijd een goed begin is ja, het afwerk. Hij maakt het prachtig af, Jan Blokhuizen, in gesprek met Bert Maaldering. Toch nog even misschien een heel klein donker wolkje, uh, Sebastiaan Timmerman, want er was iets met een blokje. Ja, uh, um, er, is inderdaad, er zijn inderdaad berichten dat Jan Blokhuizen misschien aan het einde van de bocht een blokje zou hebben weggetikt. Ik geef heel eerlijk toe, ik heb dat zelf niet gezien. Wij zitten daar, uh, nou ja, ver vandaan. We zitten namelijk helemaal aan de andere kant van de baan. En er was ook een bericht uh, dat het zou gaan om uh, Wouter Oldeheuvel... dat hij een zou hebben gemaakt. Nou, beide uh, mag niet. Je mag tegenwoordig geen blokje meer wegtrappen. Je mag ook geen kickfinish maken. Dat is dat je met je schaats op de finishlijn naar voren trapt. En als je schaats dan helemaal van het ijs is, dan uh, word je gedisqualificeerd. In ieder geval is het een feit dat uh, de scheidsrechter bij de mannen, Sjaak de Koning... op dit moment beelden aan het uh, terugkijken is. Uh, hij wilde niet vertellen welke beelden dat zijn. Of dat dus gaat uh, om Blokhuizen of dat het gaat om uh, uh, Oldeheuvel. Uh, feit is ook dat de huldiging van de 500 meter nog niet is geweest. Terwijl de top drie, Nietzwietski, Blokhuizen en Verwij daar wel klaar voor stond. Uh, maar zij kregen dus vervolgens het seintje van diezelfde Sjaak de Koning... de Nederlandse scheidsrechter, dat uh, ze terug moesten. En die huldiging is dus nog niet geweest. En Sjaak de Koning zit in een vrachtwagen direct, direct achter ons... een vrachtwagen van de Italiaanse televisie, nu naar beelden te kijken... Ja, de berichten spreken elkaar een beetje tegen... of dat nou zou gaan om een blokje van Blokhuizen... of een kickfinish van Wouter Oldeuvel. We gaan het maar even afwachten tot hij strakjes de vrachtwagen weer uit is. En als dat dan geconstateerd wordt... wordt zo'n schaatser dan teruggezet of krijgt hij een paar seconden... Nee, dan krijg je een disqualificatie zo. aan de broek. Je mag uh, namelijk niet met je schaats door de lijn heen in de binnenbocht. Dat is een regel die al lang bestaat... maar waar sinds een aantal jaar strenger op wordt uh, gecontroleerd. Daarom zijn de blokjes tegenwoordig ook aan de binnenkant van de lijn neergelegd... zodra dat het echt duidelijk is... Is dat als je zo'n blokje wegtikt... dat je ook door die lijn heen was met de punt van de schaats. Dat mag dus niet. Um, dus dat zou dan een disqualificatie hmm. betekenen. Maar nogmaals, de berichten spreken elkaar een beetje tegen of het nou om blokhuizen gaat of om Olheuven. Gaan we afwachten, Sebastian Timmerman daar in Colalbo. We gaan even wat ander nieuws nog doornemen. De Britse politie. De Britse politie spreekt tegen dat het niveau van terrorisme-dreiging is verhoogd. De Britse media hadden gemeld dat vanwege een verhoogde dreiging meer agenten zouden worden ingezet bij drukke verkeersknooppunten.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 dat hun gezondheid wordt aangetast. Dat komt doordat er bestrijdingsmiddelen worden gebruikt... op een manier die volstrekt achterhaald is. Dat zeggen de wetenschappers in het tv-programma Zembla... dat morgen wordt uitgezonden. Onderzoekers willen een grootschalig onderzoek naar de risico's. Toxicoloog Van de Berg. Het beleid loopt pakweg zo'n tien jaar achter op het gebied van normstelling... ten opzichte van de kennis die in de wetenschappelijke wereld... op dit punt aanwezig is.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 Kinderarts Sauer van het UMC in Groningen. hoeveel mensen nou gevaar lopen is niet bekend. En die uitzending van Zembla die is morgenavond. Onze taal heeft een heel nieuw ezelsbruggetje bedacht. om alle eurolanden van de EU uit elkaar te kunnen houden. Um, het oude dingvlof Bips, dat ene ezelsbruggetje, voldeed niet meer. omdat er vijf nieuwe eurolanden zijn bijgekomen. Een nieuw ezelsbruggetje en dat luidt. SMS, effe bondige clips.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 SMS even bondige clips. De winnaar won het met klein verschil van Kobie's SMS pin even geld en SMS Dingflof biceps. In het winnende zinnetje komt hij nog een keer SMS even bondige clips is volgens onze taal het minst gekunstelde zinnetje. Het kabinet vergadert vandaag en neemt vandaag mogelijk een besluit over een nieuwe missie in Afghanistan. Verslaggever Wilker Ja, We zijn net weg uit Afghanistan. Wat is het plan voor die nieuwe missie? De eerdere missies waren opbouw- en gevechtsmissies. En waar het nu om gaat is een trainingsmissie voor Afghaanse agenten. Het is de bedoeling dat er zo'n 350 Nederlandse militairen en politiemensen... en marasjousjes naar het noorden van Afghanistan gaan... om daar politiemensen te gaan trainen. En een deel van de Nederlanders wordt ingezet in EU-verband. En een ander deel valt onder de NAVO. En de trainers die die worden op verschillende plaatsen gelegerd. De meeste in de noordelijke provincie Kunduz... waar nu de Duitse militaire missie is uh, gevestigd. En ze zullen daar ook grotendeels door de Duitsers worden beveiligd. Maar oh, oh nou waar we daar met zoveel gevoelige politieke uh, voetangels en klemmen weggegaan... Uh, het wordt een lastig besluit, neem ik aan. Ja, het is zeker een lastig besluit. Het is ook, uh, binnen het kabinet is het niet lastig, want VVD en CDA zijn het eigenlijk roerend met elkaar eens. Maar ze hebben de steun van de oppositie nodig, omdat de PVV, de gedoogpartner, die is absoluut en falikant tegen een nieuwe missie. Uh, nou, de Partij van de Arbeid is waarschijnlijk ook tegen, de SP is tegen. Dus uh, het kabinet is voor de goedkeuring van het besluit afhankelijk van drie oppositiepartijen. En dat zijn GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. En hoe staan die erin? Nou ja, die hebben, uh, die hebben tot nu toe als belangrijkste voorwaarde uh, gesteld... dat het uh, geen gevechtsmissie zal zijn. Nou ja, het kabinet uh, zal dus naar verwachting besluit nemen... over een trainingsmissie. Dat is iets anders, vindt het kabinet. Het mag dus geen gevechtsmissie zijn, vinden die partijen. En de ChristenUnie heeft ook als hele belangrijke voorwaarde gesteld... dat het niet uit uh, geld van ontwikkelingssamenwerking betaald mag worden. En de oppositie wil dat het zoveel mogelijk een EU-missie moet zijn. Omdat uh, bij de EU-missies ligt de nadruk meer op de civiele kant van de zaak. En de NAVO is natuurlijk natuurlijk vanzelfsprekend een, een veel militairder veel van karakter... en dat wil de oppositie dus niet. En de vraag is dus of de oppositiepartijen straks vinden... als het kabinet dit besluit genomen heeft... of het kabinet dan voldoende tegemoet is gekomen... aan die wensen van die drie oppositiepartijen. Vandaag mogelijk dat besluit over die nieuwe Afghanistan-missie. Wilke Boom, dankjewel. Nou, we gaan we eens even kijken hoe het is in, in Colalbo bij het EK. De dweilpauze die is geweest na de 500 meter... Sebastian Timmerman, nou naar welke rit eh, kijk jij uit? Uh, naar nou de laatste vier, vijf ritten eigenlijk. Op die uh, vijf kilometer. Dat zijn uh, de belangrijkste ritten. Daarin uh, gaan we ook Jan Blokhuizen in actie zien. In de voorlaatste rit tegen de Fransman Comte. En Sjaak uh, de Koning, de scheidsrechter bij de mannen. Uh, wilde inderdaad het net wel toegeven. door middel van een knikje dat hij ging terugkijken naar de beelden van Jan Blokhuizen. Mm. Er is inderdaad een herhaling waar je helemaal onder in het beeld. Uh, uh, terwijl Blokhuizen dus door die eerste bocht heen snelt uh, met nietzwitski, Ineens een rood blokje zeg maar, naar de binnenkant ziet verdwijnen. Maar het is niet echt duidelijk uh, hoe dat rode blokje zeg maar, in beweging is gekomen. Uh, en ik heb ook het idee dat Blokhuizen ermee weg gaat komen. Want als ik uh, kijk naar uh, de monitor voor mij waar de uitslag op staat van de 500 meter... dan staat Blokhuizen daar nog altijd gewoon op de tweede plaats achter Konrad Niedzwiecki En dan uh, zou dat dus betekenen dat daar verder geen uh, ernstige consequenties aan vasthangen. En dat Blokhuizen dus wellicht door het oog van de naald is uh, gekropen. Maar we gaan dus ook zo meteen beginnen met die 5 kilometer. 15 ritten natuurlijk in uh, totaal. De belangrijkste ritten, Pavel Beinov in rit 11, die het goed deed op de 500 meter. En daarna Rottevel tegen Skobref, Fabrice tegen Bukkoe, Blokhuizen dus tegen Conte. En in de laatste rit, Koen Verwij tegen Wouter Oldeheuvel. Het wordt een spannende middag. Blijf luisteren naar Radio 1, want we blijven het volgen wat er in Italië allemaal geschaatst wordt. En de prestaties daar. Zometeen de AVRO vrijdagmiddag live. Jan Mom onder andere met Jolande Sap van de SP in gesprek. Live uit Amsterdam. En natuurlijk het schaats van GroenLinks. En natuurlijk het schaatsen, dat houden we ook in de gaten. Dank voor het luisteren, een goede middag.